Drie uur. Dit is Jeroen Tjapkma met het NOS-journaal. Oudsporters Stefan Veen en Gerrit-Jan Eggenkamp zitten achter een initiatief om de Olympische Spelen in 2032 naar Nederland te halen. Samen met zo'n 25 topmensen uit het bedrijfsleven onderzoeken de voormalige sporters de mogelijkheden om het evenement hier te organiseren. Veen won in 1996 en 2000 Olympisch goud met de hockeyploeg. Roeier Eggenkamp veroverde zilver met de Holland 8 in 2004. De twee auto-Olympiërs trekken op met Ton Nelissen... voormalig NOC-NSF-bestuurslid en net als Egenkamp eerder betrokken... bij de mislukte poging om de Spelen van 2028 naar Nederland te halen. De Chinese overheid heeft stellen gevraagd... hun bruiloft uit te stellen vanwege het coronavirus. Dat is vooral een domper voor de vele stellen... die morgen 2 februari hadden willen trouwen. Deze datum is populair vanwege de bijzondere cijfercombinatie 2 2 -2020. De afdelingen burgerzaken van grote steden zouden daarom bij wijze van uitzondering morgen open blijven. Ook vraagt de overheid om begrafenisplechtigheden zo klein en kort mogelijk te houden. Steeds meer bedrijven sluiten hun deuren in China. In Leeuwarden is gisteravond een dode man gevonden bij een flatgebouw. De politie vermoedt dat hij van de tiende verdieping is gevallen na een inbraak. Eerst kreeg de politie een melding van een inbraak op de hoogste verdieping van het gebouw. Toen agenten daar waren kwam er een melding dat er beneden een dode man lag. Voorzitter Gianni Infantino van de Wereldvoetbalbond FIFA wil de Afrika Cup in de toekomst maar eens in de vier jaar houden. Net als het Europees kampioenschap en het wereldkampioenschap. Nu is er elke twee jaar een toernooi tussen de beste landen van Afrika. Volgens Infantino wint het toernooi aan aantrekkingskracht als het minder vaak wordt gehouden. De Europese clubs juichen Infantino's opmerkingen ongetwijfeld toe. Zij zijn hun Afrikaanse topspelers dan minder vaak voor langere tijd kwijt. Het weer op de meeste plaatsen droog en vanuit het westen soms wat zon. Het is een graad of 11. Morgen bewolkt en regen. In het noorden 6 graden, in het zuiden 12. Wel staat er dan minder wind. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.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 Deze is groot. Het verschil is nog groter. 24 uur per dag 24 radio uur. zoals het hoort. Vanuit Zandgoord. Dit is ZFM.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 above the waistline sunshine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 You've been saddened, saddened, oh. You couldn't be sad about it.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 Ook vandaag weer tot aan 5 uur Zandvoort op zaterdag. Met nu Kim Waals en daarna weer het voetbal.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 Whoa oh, yeah. There's my Het blijft een uh, geweldige single, hè? deze van de jazzpolitie en uh, Liefdesliedjes. Jawel, want die komen er weer aan natuurlijk. Uh, 14 februari is het uh, Valentijnsdag. Mocht je dat even vergeten zijn, albert -Jan? Ja. Dus ik vertel het je maar even, <lacht> dan weet je dat. <lacht> nou, uh, Zandvoort uh, is helemaal uh, in de ban natuurlijk van een uh, nieuw strandseizoen... wat eraan gaat komen. En per vandaag mag er weer gebouwd gaan worden. En daar hebben we straks even aandacht voor. Maar we zijn nog meer in de ban van de Formule 1...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 Meer informatie over die sportinstuif kunt u uiteraard terugvinden op de website van Sportservice Zandvoort. 22 februari, nou dan is het natuurlijk het Zandvoort de Lightwalk, een wandelevenement langs lichtkunstobjecten, En het begint allemaal om 5 uur. Dan gaan we naar de 27 februari. Dan is het tijd voor de traditionele regenboogborrel in Grand Café XL. En die begint om half 6 en die duurt tot half 8.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 Nu moeten we wel de goede hebben, natuurlijk. Hè? Ik denk al, wat, uh, wat hoor ik nou? Maar deze moesten we hebben. Hier is uh, Maroon 5, de Songfoot Radio met de Single Memories. Cheers to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Cheers to the ones in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 Too powerful to oh, and yeah. my heart feels like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for you, and you know I'll never drop. Yeah, mm -hmm. everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. but everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, Hey. Yeah.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 Them. Met uiteraard uh, heel veel uh, informatie en uh, de lekkere muziek. En heb ik een echte gouden oude uitgekozen. Een beetje uit uh, de beginperiode van uh, ZFM. Dan werd deze plaat uh, toch wel uh, redelijk grijs gedraaid nog op de radio. We draaien 12 Years van uh, Donny Allen en uh, Sirius.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 Even redelijk hard. En de stand is gewoon nog steeds 1-1. Vlak ondersteund 1-1 uh, door de. Eigenlijk een blunder in de Sandvastse defensie. We kregen net wel een hele grote kans. Een schot van Castellatrice. Die ging rakelings over. Ja, hij zat niet, dus het buiten 1 nee. We hebben nu windje tegen. We hebben één wissel. Nigel Christine is uh, gewisseld. Ik weet niet precies waarom. En Otman daartoe is uh, zijn plaats geklappen. Maar wat ik eigenlijk niet gemeld is dat Jesse Daan onze topscorer, die missen we met uh, de rust. En dat is zeker in deze wedstrijd wel een aanval. Ik denk met de kansen die we gehad hebben voor de rust, toch wel uh, drie, zeker drie, had, had hij er wel eentje in gebriekt. Maar dat is niet zo. Maar het is niet zo. Op dit moment uh, heeft Daan wel... Daar gaat schieten, een windje tegen. Hij paast hem gewoon in de voeten van de Milan werkbetreken. Milan die samen natuurlijk samen werkt en waar Zij kunnen die jongens goed opkijken. Oké okay, nou Jan, we horen dat het inderdaad nog steeds behoorlijk uh, waait uh, daar in Amsterdam.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 Voor het. voor de westkust. Dit is CFM.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 Like it didn't happen, the way that your lips spoke, the way you whisper, so I don't care, it's good as gone uh, 31 januari een uh, hitterecord hier in uh, Nederland. Maar uh, wat mij betreft mag het nog, st nog steeds een beetje warmer worden... dat we weer uh, lekker een uh, terrasje kunnen pakken op het uh, Zandvoortse strand. Nou, om dat te realiseren gaan de strandpafioenhouders uiteraard weer uh, flink keer vanaf uh, vandaag op het uh, Zandvoortse strand. En uh, zijn ze aan het uh, bouwen geslagen, ja, op het, jan En gelukkig, die, die, die, die grauwe, grijze januari ligt achter ons.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 My car. Yes, you get into my car.